Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat een oud-medewerker van de MIVD... die vorig jaar overleed, een natuurlijke dood is gestorven. Dat meldt het AD. De man uit Amstelveen werd vorig jaar doodgevonden in bad. Volgens de politie ging het om een natuurlijke dood. Maar omdat nabestaanden daaraan twijfelden... heeft het OM opnieuw onderzoek laten doen. Daarbij is niets gevonden wat erop wijst dat de oud-MIVD'er om het leven is gebracht. Waarschijnlijk is de man overleden aan een hartaanval. De Braziliaanse oud Nelson Piquet moet een boete van bijna 900.000 euro betalen... voor racistische opmerkingen die hij maakte over Formule 1-cureur Lewis Hamilton. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 zei dat, hij, dat, dat zijn opmerking... niks te maken had met Hamilton's huidskleur en dat hij niemand wilde beledigen. Het boetebedrag gaat naar fondsen die zich inzetten voor gelijkheid. Ook medewerkers van de gemeente Eindhoven hebben op hun werktelefoon... bijna geen toegang meer tot de Chinese filmpjes-app TikTok. Volgens het Eindhoven's Dagblad kunnen ambtenaren de app al een tijdje niet meer installeren. De medewerkers die de app al op hun telefoon hadden... kunnen die binnenkort niet meer gebruiken. Nu het kabinet ambtenaren van de overheid afraadt om TikTok te gebruiken... vanwege een verhoogd spionagerisico... heeft de gemeente ook besloten het eigen account te verwijderen.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 Yeah. Me, then we can talk about it. If you go off the top, then we'll see what we do about it. Hey! Het wordt steeds zonniger en zonniger in Zandvoort als ik om me heen kijk. Uh, maar het werd in uh, de raadzaal steeds donkerder en donkerder. Uh, we hebben gesproken uh, dinsdag. De heren en dames hebben gesproken over het parkeerpleid. Er waren 22 uh, wensen en, en, uh, en dingen op een uh, 21, hoor ik net. Uh, en die moesten behandeld worden. Uh, ineens uh, waren er, er was er één motie. En daarna waren er ineens nog vier amendementen bij...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 Maar niet naar het plan van de OBZ? Ja, nul. Vind, vind je dat dan niet vreemd? Nou, kijk...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 En vervolgens uh, worden hun adviezen in de wind geslagen. Ja, en dat is niet de eerste keer. Het gaat ook nog een keer om de toeristische visie. Daar zitten ja, ja, ze ook in. Maar, maar ik wil het ik wil even over Ja, nee, je hebt gelijk. En, uh, ook maar dat is, wat, vindt, wat ja, vindt het CDA uh, daarvan? Uh, dan? Dat is echt. Sorry, maar dat is echt te kort op de bocht. Want, want als je kijkt. In de eerste brief van OBZ stonden uh, twee hele belangrijke aanpassingen. Ze dus we, we hebben drie concepten ingediend. Ja, maar, maar uh, uh, dat waren, A, A ging over tarieven en B ging over de poed. De wens van de poed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 als oh, sorry, nou ben ik eventjes uh, wat zei wat het tweede punt was. Um.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 ja, maar kijk, kijk, het feit is wat ik. Het staat uh, wel in het coalitieakkoord, hè? Bestuurscultuur. Dat is zo. En we hebben ook. Uh, en, en, en voor de georden, over algemeen gaat het ook heel goed. Er worden volgens mij uh, uh, stukken rondgestuurd uh, uh, op tijd. Althans, kijk. Um,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 Kort antwoord graag. Nee, want nogmaals, willen we die 21 wijzigingen, willen we die verbeterpunten nu in laten gaan per 1 juli, dan moet dat nu aangewonnen worden. Ja, het gekund. Want de stukken staan nu in april op de agenda, dus dat had makkelijk nog gekund. Oké, dank jullie wel. Dank je.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 Maar gingen we eigenlijk langs alle scholen, werden we per duo afgezet. Ja, ik werd als eerst afgezet. Scholen in de stad of ook al ja. buiten de stad? Nee, scholen in nee, de stad. Waren... Jullie hadden het erover dat je eerst je ging in de stad, maar ook in het land lesgeven. Ja, toch? Dus eerst in de stad? Ja, eerst drie dagen in de stad, in Paramaribo zelf. Dus daar werden we gewoon afgezet. Dus we zaten op verschillende scholen en daar zaten we drie dagen. Dus lessen gegeven, methodes bekeken, dat soort dingen.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 Dat is echt wel een heel groot besef bij mij geworden. Ja, ja zou zeggen, wat heb je er zelf van geleerd? Ja, dankbaar. Ja, hoe, tot hoe lang hebben we vandaag? Nou, ja. <lacht> <lacht> nee, er zit daar nog een heel aardige manier, die wil ook nog een vraag kwijt. Nee, dus... <lacht> nee, nee, nee, ik kan veel me voorstellen onfassend. dat je ook zegt van. Uh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 Ja? absoluut. Oké, okay. wens jullie heel veel plezier bij. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.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 En we worden ieder jaar ook echt ondersteund ja, onder. uh, door de Bridge Club. Hè? Kees Blaas bijvoorbeeld, die helpt ons heel erg ook bij het organiseren van de mm -hmm. spelletjes en zo. Uh, en dat doen we altijd samen, vinden we hartstikke leuk. En uh, onderdaan, onder andere ook de, zaal, de, de zaalwachten, uh, die ook in de gaten houden. Ja, dat die die moeten er wel een, een beetje verstand van hebben natuurlijk. Ja, en dat het volgens de regels wordt gespeeld. En uh, als er wat misgaat, dat er ook uh, arbitrage heet, dat dan uh, kan worden Goed, gegeven. Ja, ja. Gebeurt dat wel eens, Pim? Heel vaak. Ja?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 Uh, nou, en dan is er een club van wijze heren die dat die gaat oordelen. Uit, uh, <laughs> dan, uh, dan spenderen we toch jaarlijks uh, zo'n um, 30.000, 40. 40.000 euro... Uh, aan verschillende goede doelen. Dat is toch al. En, uh, nou, dus de ene activiteit... Ja, is dus, en dan gaan we naar uh, een andere de andere activiteit. Uh, Culture at the Beach. Culture at the Beach hebben we ook een aantal jaren uh, al georganiseerd. Het heeft ook een aantal jaren stilgelegen. Dus we hopen dit jaar dat dat... Um,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 Met twee of met, ja. vier. Ik ga zelf met. Ik heb al mijn vrienden uitgenodigd. Ik, ga met, ik heb een tafel van tien man uh, gereserveerd. Dus Kijk, ik heb, dat zit Ja, Wij gaan er een gezellige avond van maken. Ik ben er al een paar keer uh, geweest. Ontzettend leuk altijd. Uh, dus ik kan het ook iedereen aanraden. Uh, dus, Wat kost uh, het? Uh, het kost 75 euro per persoon. Uh, ja, en een groot gedeelte gaat ook naar het goede doel. En je hebt een drie gangen diner. Een compleet verzorgde avond. Oké. Okay. Um, dus.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 Apenstaatje-hetnet.nl. Maar kijk op de website van IVN, daar staan een heleboel excursies. Nou, we hebben al gesproken over de uh, Brits en de culturele beach. Um, wij zijn er bijna van tussen. Pim Groof heeft de muziek gedaan en de techniek. Hans Botman heeft de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. En in de eten op 106.9. Straks meer. 4FM.